Heeft eindelijk een mailtje teruggestuurd. Nou. Hij zal ons één deze contacteren om de zaak af te sluiten. Voor mij, ik hoop nu maar dat u verstand gebruikt hebt, hè? Ja, ja, ja, commissaris. Ik heb niet geantwoord. Haha, <laughs> dat is goed van u. Want uh, de zaak afsluiten, dat is wel het laatste wat we nu gaan doen. Bon, ik zal u even brieven over de zware jongen die we nu in Anderlecht gaan bezoeken. Meneer Claude de Greef. Die dus samen met Gerte Kokre in de gevangenis gezeten heeft. Ja. Yep.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 Huh? Hm? Van even assistent, hij hey, heeft is nog nooit een zwettekje gezien, hè, hey, commissaire? <gibberish> Zo'n schone zie ik ook niet alle dagen. Hoe blijft je dat flikken, bedrijf? Wees, oui, c'est mon charme naturel, tischke. Hoe komt de geuien terecht? in ander licht. Ik wou je het een en het ander vragen over een zekere Gerde de Kokkere. <gibberish> ah, boe, klaar Gertje. Wat hij talen gaat je doen? Zijn voorbak te vrucht gezet? Hij wordt verdacht van dubbele moord. De Kokkere? Doe maar niet lachen, hè. Hij mag content zijn dat hem nog lijft. Wat doe je commissair? commissaire? Ik laat plaats. En le robinet, hè? Ça sera quoi, connasse? Oh, het probleem met deze wetten is dat je ze dan niet alles moet expliceren, hè. En ik word er zo meug van. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar de Kokkeren is dus volgens u absoluut niet het type dat aan het moorden kan slaan. Maar non, de Kokkeren is een klaar cravat en een broeksguit eerste klas. Grote drugdealers zijn toch meestal de baas in de gevangenis? Of uh, vergis ik mij? <laughs> de Kokkeren, een grote drugdealer. Allee, allee, voor parigolé, het is dat anders te springen om terug naar de gevangenis te gaan. Hij heeft al bekend. Allee. Oh, oui. Eh bien, je lui souhaite beaucoup de succès, hè? Die stappen dat ze dan een andere imbecil vinden die hem wil protegen, Zonder mij lachen op kerkhof. Ja. Je weet toch wat ze door met verklikkers allemaal doen? Hè? Een whisky on the rocks bijvoorbeeld. Met schermeskjes in de glashonkjes. Allez, santé. Ja, santé. De kokker was dus een verklikker. Evidemment, een broekschutter en een verklikker. Dat jeur, dat gaat altijd zo. Ah, enfin... Een uh, glas water, inspecteur S'il vous plaît, monsieur Mouken er geen glaçons, Kassine, doen? <laughs> nee, nee, nee, merci <laughs> uh, Tu as raison, Fio, geen risico's. En zeker niet met zwetten, madame Allez, Minou, allez, viens Gros bisou <laughs> <laughs> <hums> Et oui, oui, ça va Et puis, tu nous laisses bavarder entre hommes. ok Als je van zijn leven De kans krijgt, commissaire Niks beter dan een Africain Pas op ze kan ook hier goed koken, hè? Mm, dat ook al. Mm. Ik zal het onthouden. De greef, kent geen een zekere François de Meulemeester... alias Sisse Kravat? Sisse, wie dat? Hij zat samen met u en de kokkeren in de gevangenis. Oh, met nog 425 anderen, Sissekravat. Sisse Kravat. Zegt maar niks, hè. Kreeg de kokkeren veel bezoek? Nadat nou, je dat zegt, het wie doen. Van zijn madame. Hm? Alleen van zijn madame. Zeg maar, heb jij dat al eens gezien, Tischke?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 Ongeveer 55, duidelijk wel gesteld. Knappe verschijning. Ik moet niet weten hoe ze eruit zag. moet weten wie ze is. Een tante, een verre een prostituee. Maar ja, dat komt in orde, Ik moet nog een paar telefoontjes. En hoe zit het hier bij u? Wel, ik heb al een hele lijst van mensen die betrokken waren bij de veroordeling van Gerte Kokkeren twee jaar geleden. Maar tot nu toe ben ik nog op geen bekende namen gestoten. Ja, nog nieuwe gegevens gevonden over Dimly.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 Nee, nee, dat was, uh, dat was niet om. Uh, nee, het was maar om te lachen, meneer. Ja, pardon. Commissaris, eh, ik heb gedaan wat hij gevraagd had. En eh, het voor de zoveelste keer gelijk, hè? François de Meulemeester, Eerdalibis, van hier tot Tokio. Voor elke minuut van de afgelopen drie weken. Nou, Monsieur, wie heeft er met bordels voor vuil geklapt? Weet je, je nog uh, uh, Er foto's of video's met leren maskers tegengekomen. In die collectie van Koenen, aan maar leren maskers? Nee. Absoluut niet. Alle jongens, bekijk dan. Hoe kunnen we er nu nog dat bord gebruiken? Ja, als je nog veel zaakt, dan sla ik u zelfs ja. met uw kop tegen André toch. Maar dat toch. Uh, mannetjes, kom. Uh, tijd voor een stand van zaken. Ja, maar ik kan hier nog niet wel mee, Dat is niks. Luister maar met één oor, want uh, ik ga het allemaal eens op een rijtje zetten. Ja, voor mij aan. aandacht. Yep. Anders zeg je straks weer dat ik u overal buiten haal. Ik heb dat nog nooit gezegd, commissaris. Graag. Nee, maar je denkt het wel luid op, hè. Oh, bon, uh, wat is hier aan de hand? Ik ga het voorlopig simpel houden. Gert de Kokkeren is opvallend vroeg vrijgekomen na een zware veroordeling wegens drugsmokkel. Uh -huh. We weten al dat hij dat expliciete te danken heeft aan de tussenkomst van Bert Koenen. De voorzitter van de commissie voorlopige invrijheidstelling. invrijheidsstelling. Bert Koenen is teruggevonden op het strand. Vastgebonden en ingegraven met een smoorbal in zijn mond. Pal op de voetlijden. Commissaris, als ik even... Vermijer, luisteren. We hebben nauwelijks de kans gehad om zijn vrouw te ondervragen... ...of Lap, die pleegt zelfmoord. Mag ik toch opmerken, commissaris, dat u vergist, Die dat zelfmoord blijkt binnen de kortste keren fake te zijn. Ja. Op het terrein van de misdaad liggen de sporen bijna letterlijk voor het grijpen... ...en ze wijzen lijnrecht naar Gert de Kokkeren. Maar, wiens bandenspoor hebben we gevonden bij Koenen? Dat van de rode Saab Cabrio van Eva de Kokkeren. Die haar man zogezegd ineens verlaten heeft vanwege een echtelijke ruzie. En kers op de taart?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 Bert Koenen was toch al dood voor hij begraven werd op het strand Dat ben ik helemaal niet vergeten te vermerken Zoek maar gauw een lintmeter en schiet uw jas aan We gaan eens naar het strand van Zeebruggewey Om een groot zandkasteel te bouwen Kom, je maar Want binnen twee uur is het hoog tijd Gizelle Mertels, ja Volgens mij trekt het water al terug